Van 7 tot 10 april kan je in het stuk weer voor het smakelijkste culturele festival van Vlaanderen terecht. Het stuk opent zijn deuren voor het Taste Festival en wij blikken al even vooruit met Griet Verstralen van het stuk. Dag Griet, welkom in onze studio. Goedenavond. Volgende week vindt het stuk dus uh, in een tweede editie. Um, en het is een jaarlijks festival. En wat kunnen de mensen allemaal verwachten? Het is een uh, festival voor jonge theatermakers en jonge choreografen. We hebben een uh, viertal voorstellingen en één installatie in het café. Ja, en waarom precies die keuze voor de jonge choreografen en makers? Um, in het stuk hebben wij eigenlijk, we hebben een heel uitgebreid programma, maar het is vaak heel moeilijk om de jonge makers een uh, een juiste plek te geven in het programma. Heel vaak heeft dat ook te maken met het publiek. Mensen kennen die uh, jonge makers niet, dus het is heel moeilijk om hen uh, naar die voorstellingen te krijgen. Mm -hmm. Dus het is heel goed om dan die jonge makers allemaal samen uh, te bundelen en dan samen een plek te creëren, um, zodat de mensen ook meerdere voorstellingen kunnen komen kijken. Ja, want er is iets speciaals met uh, de ticketverkoop, uh, geloof ik. Als je één naar één... Als je naar één voorstelling gaat, betaal je 5 euro en dan ja. gebeurt er iets speciaals. En dan als je de tweede voorstelling ook wil zien, dan krijg je een kaartje voor 6 euro. Ja. Um, en kan je ons iets vertellen? Welke voorstellingen we bijvoorbeeld te zien zullen krijgen? Um, maandag start het festival met de voorstelling van Irma Firma. Irma Firma is een jong gezelschap uh, uit Brussel en hun voorstelling heet The Walk. Zij hebben een voorstelling gemaakt samen met een aantal boerderijdieren. Uh, ze zijn samen op uh, wandeltocht geweest met die dieren. Ze zijn naar de zee gewandeld. En ze hebben daar dus een aantal dagen mee samengeleefd en gewoond met die dieren. Yeah. En op, uh, tijdens de voorstelling vertellen zij hun verhaal en hun uh, ervaringen en hun ontdekkingen van, uh, tijdens die tocht. Ja, dat is, dat is heel een heel spannende voorstelling. Ja, dat is een koe dus, een kip. Een koe, een kip, een ezel, um, een hond was erbij yeah. en een varken. Een ja, of een schaap, een schaap. <laughs> En nou, welke andere voorstellingen nog bijvoorbeeld? Uh, ook nog maandag start de eerste voorstelling van een reeks, een voorstelling die elke dag speelt. Een voorstelling van Ewout Simon Allermeer en Nico Delalieu. Um, dat zijn drie heel jonge makers die hier in het stuk al drie maanden aan het werken zijn. Eigenlijk ook niet echt hier in het stuk, want ze werken op locatie. De voorstelling gaat door in het Heilig Hartziekenhuis. Um, en zij hebben daar op een, uh, een oude kinderafdeling zijn voorstelling gemaakt. Maar die drie gasten zijn dus echt al effectief drie maanden hier aan die voorstelling begonnen. En die hebben dan maandag hun première. Het um, is een heel intensieve werkperiode geweest. En um, ja, het wordt ook, uh, wij zijn ook heel benieuwd uh, wat we te zien gaan krijgen maandag. Ja. Ja. Um, waarop worden de jonge makers eigenlijk geselecteerd? Want ik geloof dat er maar één dansvoorstelling in het programma staat. Ja, er staat nu maar één dansvoorstelling uh, in het programma, maar origineel hadden we eigenlijk ook nog een tweede dansvoorstelling, die jammer genoeg uh, niet kan doorgaan, omdat de voorstelling niet helemaal af is geraakt. Ja. Dus um, we proberen een programma samen te stellen, waar, waar zowel dans als theater eigenlijk uh, gelijk of evenwaardig aan bod komt. Mm -hmm. um, die jonge makers zijn heel vaak mensen die wij ontmoeten um, bij het afstuderen van een opleiding of um, op andere festivals of uh, ja, op verschillende manieren komen we eigenlijk in aanraking met hen. Mm -hmm. um, en dan wordt er een gesprek gestart en gekeken van wat zij nodig hebben, wat wij voor hen kunnen doen, hoe dat we samen naar een voorstelling toe kunnen gaan. Um, dus er is ook een verschil tussen een aantal voorstellingen zijn meer dus dat wil zeggen dat ze hier een tijdje komen werken, um, financiële bijdrage krijgen van ons en steun. Maar bijvoorbeeld de voorstelling van Ewout, waar ik net over vertelde in het ziekenhuis, dat is een voorstelling die echt volledig door ons ondersteund wordt. Ja. Um, ja. Um, het Playground Festival, begin november, daar uh, kon je al zien wat het de doorsnee tussen beeldende kunsten en, en, en podiumkunsten opleverde. En hier heb je eigenlijk ook een combinatie van theater, performance en dans. Uh, is er ook een crossing over in dit festival? Um, dat is iets waar we eigenlijk sowieso in stuk um, constant mee geconfronteerd worden en waar we ook aandacht aan willen geven. Um, het is zo dat in heel veel dans- en theatervoorstellingen sowieso um, die stap wordt gemaakt om met meer verschillende uh, kunsten samen te gaan werken. Dus er is in het Theesfestival niet iets bewust waar we veel aandacht aan besteden, maar het komt er gewoon automatisch bij. Ja, ja. het is een teken des tijds. Ja. ja. ja. Uh, en het festival loopt precies van wanneer tot wanneer? Van nu maandag uh, 7 april tot en met donderdag 10 april. En heb je een eigen voorkeur? Welke voorstelling mogen we zeker niet missen? Um, zeker niet de voorstelling van Irma Firma. Um met de dieren. Met de dieren, ja. ja, ja. Goed. Um, na de muziek spreken we verder met, uh, um, met de makers van de voorstelling In Between.